9 uur, Jo met het NOS Journaal. Haagse gemeenteraadsleden herkennen zich niet in het beeld... dat orthodoxe moslims andere bewoners van de Schilderswijk onder druk zetten. Drie raadsleden van het CDA en D66... zijn naar aanleiding van een artikel in Trouw vanmorgen... hierover naar de wijk gegaan om de sfeer te peilen. Volgens Trouw krijgen mensen op straat opmerkingen... over hun kleding en gedrag. De raadsleden kregen in de Schilderswijk te horen... dat er af en toe een opmerking wordt gemaakt... maar de meeste mensen hebben dat niet zelf meegemaakt, zeggen ze. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft een groot aantal type sfeerhaarden op bioethanol uit de winkels gehaald, omdat ze onveilig zijn. De branders kunnen omvallen, ze lekken brandstof of zijn niet voorzien van duidelijke waarschuwingen voor de gebruiker. Bij onderzoek door de Voedsel- en Warenautoriteit werden 18 verplaatsbare tafelhaarden onderworpen aan een aantal tests. Geen van de onderzochte haarden was helemaal in orde. Op ENA zijn ze uit de handel gehaald. De branders mogen pas weer worden verkocht als de leverancier de gebreken heeft hersteld. In het Zweedse Malmö begint rond deze tijd de finale van het Eurovisie Songfestival. Voor Nederland komt Anouk uit met het nummer Birds. Anouk drong dinsdag in de eerste voorronde door tot de finale. Dat was Nederland in negen jaar niet gelukt. Aan de finale van het Eurovisie Songfestival in Zweden doen 26 landen mee. Anouk staat als dertiende deelnemer op het programma. Haar optreden zal iets voor tien uur plaatsvinden. Bij de boekmakers zijn Denemarken en Noorwegen de grote favorieten. De uitslag zal pas rond middernacht bekend zijn... nadat alle landen hun stem hebben uitgebracht. De organisatie van Amerikaanse staten, de OAS, stelt voor het gebruik van drugs niet langer strafbaar te stellen. Een verslaafde is volgens de onderzoekers van de OAS een chronisch zieke die niet bestraft moet worden voor zijn verslaving, maar medisch moet worden behandeld. Het niet langer strafbaar stellen van het drugsgebruik zou een bijdrage kunnen leveren aan de strijd tegen de drugshandel, denkt de OAS. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en overwegend droog. Morgen flinke zonnige periode, alleen in het zuiden enkele stevige buien. Het wordt 19 tot 23 graden, aan zee wat koeler. Maandag, tweede pinksterdag, geregeld buien, dan wordt het 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Inhibin kan u helpen. Inhibin is vrij verkrijgbaar bij de apotheek.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 Kijk op spierkramp.nl Goedenavond, het is drie minuten over negen op de zaterdagavond. De derde uur alweer van deze lange uitzending van Langs de Lijn. In dit uur gaan we straks praten met Corpot. Dat gaan we doen over Jong Oranje. En natuurlijk het naderende EK in Israël. En we praten over het Limburgse voetbal. En natuurlijk hebben we live basketbal. De finale van die playoffs, de tweede wedstrijd alweer. Leon Kersten. Een cruciale wedstrijd omdat Leiden met 1-0 voorstaat. En mocht Leiden die tweede wedstrijd nu in Leeuwarden winnen, wordt het 2-0. En ben ik bang dat het ook 4-0 wordt. We zitten in de rust. Het verschil was maximaal 19 punten. 18-37. Maar Leeuwarden heeft er wat vanaf kunnen snoepen. Nog 5 minuten, daar gaan we beginnen. Met de stand in de tweede helft. Aanvangstand 30-41. De muziek alweer van dit uur, de Simple Minds met Don't You Forget About Me. Maandag komt de selectie van Jong Oranje bijeen voor het EK onder 21... en dat gaat begin juni van start in Israël. Met een ploeg vol spelers uit de Eredivisie, soms zelfs uit het buitenland... is het team van bondscoach Cor Pot een van de kanshebbers voor de titel. Edwin Cornelissen sprak met Corpot Pot over de ontwikkeling van de Nederlandse talenten... en over het naderende EK. Meneer Pot, uh, als we kijken naar die selectie, het zijn allemaal jongens van naam, hè? van, uh, van Ginkel tot Stroopman, van Van Rijn tot Martin Zindy. Hoe kijkt u aan tegen die selectie? Het is een bijzondere groep lijkt me. Ja, het is een hele bijzondere groep, maar uh, ik heb natuurlijk de meeste spelers al gehad in jongeren, in de kwalificatie, uh, de eerste kwalificatie, en de tweede kwalificatie, uh, dus uh, een paar jaar geleden. Dus ik ken ze allemaal uh, vrij goed, ja. op een paar namen uh... Ja. Maar als je ziet waar ze spelen, het oranje verleden bij het grote oranje, dat uh, ja, de meesten eigenlijk al hebben. Heeft u het idee dat u met een unieke generatie bezig bent? Dat, uh, dat moet dadelijk het toernooi uh, bewijzen, maar uh, ik denk dat het wel een hele goede groep is. Ja. Een hele goede selectie, we hebben veel talenten. En uh, uiteraard moeten we alleen kijken hoe dat in verhouding staat met de, de Europese talenten. Kan je zeggen dat, dat EK voor hun de echte eerste graadmeter is als het gaat om een nationale elftal? Er zijn wat jongens die hebben natuurlijk onder 17 het Europese kampioenschap gewonnen. Er zijn er niet zoveel, een stuk of twee, drie, dacht ik. Uh, dus die hebben wat ervaring. Dat is een, op een kleinere schaal, zeg maar. Maar het is wel de eerste keer dat ze een uh, grote nooit gaan spelen. dat is natuurlijk voor de jongens een enorme ervaring. U heeft natuurlijk een ruime ervaring als coach. Ja. Als u kijkt naar deze spelers, hoe goed zijn zij al op deze jonge leeftijd? Ik vind dat er heel veel heel goed zijn al op deze jonge leeftijd. En dat heeft te maken met. Uh... Dat heeft te maken met de, de opleidingen in Nederland. Ik moet zeggen dat wij dat toch heel goed doen. Als je ziet wat er allemaal doorkomt, iedere keer weer... dan mag je daar best wel een compliment van geven aan alle de, de jeugdopleidingen. Die zijn geweldig. En er zijn natuurlijk ook heel veel spelers die al de kans krijgen... om in een eerste al te spelen op een vroege leeftijd. En dat heeft ook te maken met geld natuurlijk. De clubs kunnen niet meer die grote transfersommen betalen. Dus ze moeten terug naar eigen jeugd of naar jongere spelers. En dat pakt eigenlijk heel goed uit. Ja, dat is in feite een soort van uh, verandering ten opzichte van het verleden. Dat het nu vaker voorkomt. Ja, de nood breekt wet, te zeggen ze wel eens. Het mooiste voorbeeld is Feyenoord. En dan zie je dat die hele jeugdopleiding geweldig functioneert. En dat het gefunctioneerd heeft. En ze krijgen nu de kans en je ziet wat er doorkomt. Dat is echt enorm. Ja. En dat uh, is eigenlijk ook bij Ajax. En dat is, uh, bij andere clubs is dat ook het geval. Dat moet u als coach van Oranje natuurlijk bijzonder goed doen. Dat doet me zeker heel erg goed, ja. Want, uh, ik zat een jaar geleden, hadden we heel veel spelers uit de Eerste Divisie. Nou, We hebben nu één, één speler uit de Eerste Divisie... en de rest is allemaal spelen of tegen spelen aan in de Eerste Divisie. Wat zijn nou de dingen die ze nog moeten leren? Waar het misschien nog een beetje aan ontbreekt bij die jonge, talentvolle spelers... Nou, hardheid. Uh, hardheid, niet alleen in het in het spel, maar ook in de uh, in het in het hoofd, hè, de, in de geest. Dat is, uh, mentale weerbaarheid. Mentale weerbaarheid dat is uh, zeer belangrijk. Uh, en ze zullen nog meer als prof moeten gaan leven. Waaraan merkt u dat? Dat ze dat dan nou, nog net het, niet genoeg doen. Het is doen? natuurlijk een hele, het is een mooi beroep. Uh, alleen het is een kort zonder beroep. Uh, het kan zo afgelopen zijn, je kan er tien jaar over doen, je kan er twaalf jaar over doen. Je, je kan ook sneller uh, klaar zijn. Dus... Ik, ik pleit voor dat ze er echt alles voor over moeten hebben... en alles voor moeten laten om het optimaal uit hun carrière te halen. Maar ik krijg wel de indruk dat de, de jongens steeds meer professioneel worden. Dat, dat merk je wel. Ze trainen voor zichzelf, ze leven ernaar. Ze houden met de voeding rekening, ze, ze trainen extra. Dus ik heb het idee dat het heel goed gaat. Ja, en als we even kijken naar die hardheid die u noemt, hè, die mentale hardheid... u heeft het idee dat het incasseringsvermogen nog wat, wat groter mag worden? Uh, ook dat zie ik uh, vooruit gaan. Ik merk ook dat, dat, uh, dat het ook aan het veranderen is. Kijk, Als je de Duitsers ziet, die hebben altijd van, van huis uit zo'n enorme mentaliteit. En, uh, en wij moeten dat ook gaan benaderen naar die richting toe. Want dan, als we dat doen in combinatie met onze specifieke kwaliteiten... dan hebben we natuurlijk weer een streepje voor. Maar daar kweek je dus winnaars mee eigenlijk? Ja, winnaars win je, je niet alleen met hele goede voetballers... maar ook met een hele goede mentaliteit. Heeft het ook met fysieke hardheid te maken? Wat meer nog de strijd aan willen gaan in het veld? Nou, dat, dat vind ik niet. Want uh, als je Spanje ziet, die, uh, die spelen heel technisch... en die hebben helemaal geen fysieke krachten nodig. Uh, je moet slim zijn, uh, maar je moet wel uh, fysiek in orde zijn. Dat is wel heel belangrijk. Hè? Je moet uh, zeker uh, fitte training doen, goede training doen... dat je spiergroepen allemaal uh, zo functioneren... dat ze ook wat weerstand uh, kunnen hebben. Ja. De consequentie van uh, het selecteren van jongens die zijn doorgebroken in de eredivisie... die op hoog niveau actief zijn, is dat ze natuurlijk al een zwaar seizoen achter de rug hebben. Merkt u dat als coach, uh, jongens op die leeftijd die al zoveel wedstrijden in de benen hebben... dat ze toch wat minder belastbaar worden? Nou ja, dat gaan we direct zien. Uh, we gaan testen maandag. En dan, uh, we hebben allemaal rapporten natuurlijk van uh, hoe de stand van zaken is. Dus we gaan kijken hoe het uh, verloop is van de spellers. Toch heeft u er ook een beetje op geselecteerd, hè? met name die keuze voor Duarte dan. Nou, die willen gewoon uh, geen risico nemen, want als hij op vakantie gaat, dan traint hij niet. En nu gaat hij dus uh, met ons mee trainen en dan zien we wel wat uit Schipstrand. Laten we even kijken naar de ontwikkelingen in uh, het Nederlandse voetbal. We hebben een week achter de rug waarin De Vrij en Klaasie, bijtekenden bij Feyenoord, dus in de eredivisie actief blijven. Hoe kijkt u daar als coach tegenaan? Hoe belangrijk is dat? Ten eerste vind ik het heel erg prettig dat ze bijgetekend hebben bij Feyenoord, want dat haalt een heleboel onrust weg, uh, terwijl ze bij ons zouden zijn. Want als al die onderhandelingen nog gaande zijn... dan is het wel, ze weten niet waar ze toe zijn. Dus dat vind ik een heel prettig gegeven dat, dat die rust hebben in hun hoofd. En uh, ja, ik denk ook dat het heel goed is voor, uh, voor het Nederlandse voetbal... dat dit soort spelers voorlopig op die leeftijd nog in Nederland blijven. En voor de jongens zelf, want ja, je kan ook zeggen... je gaat naar een grote club in het buitenland... waar je dan wel of niet aan spelen toe komt. Maar is dit de, de juiste keuze voor hen? Ik denk dat het de juiste keuze is. Maar ik begrijp ook dat de verleiding vaak heel groot is... als je naar, het, naar een Chelsea of naar AC Milan kan gaan. Dat is natuurlijk zijn natuurlijk hele grote clubs... waar ze dan misschien uh, veel meer geld kunnen verdienen. Alleen de vraag is of ze daar uh, daadwerkelijk uh, beter van worden... in eerste instantie. Want het is wel belangrijk dat ze op die jonge leeftijd veel spelen. We hebben ook een week achter de rug... waarin PSV zijn toekomstplannen ontvouwde. Meer nadruk op de jeugd... er moet meer jeugd in het eerste elftal komen te spelen. Dat moet u hard goed doen. Ja, ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is, ook bij PSV. Ja. Ja, die hebben een geweldig complex daar en het uh, zou mooi zijn... als zij dus ook uh, dat kunnen bewerkstelligen. Dan wordt de concurrentie nog beter en nog groter in Nederland. We verleggen de blik even van Nederland naar Israël... waar het uh, EK straks wordt uh, gehouden. De KNVB kiest voor een aanpak die uh, eigenlijk wel lijkt... op een aanpak bij het grote oranje. Nou, dat mag je wel zeggen, ja. Ik moet zeggen, de, alle faciliteiten die het Nederlands Elstel heeft uh, gehad... Uh, tijdens de WK in Zuid-Afrika... Die daar hebben wij dus ook nu kunnen wij er gebruik van maken. Waar moet je dan aan denken? Nou, we hebben een eigen kok, we hebben veiligheidsmensen, we hebben een extra fysiotherapeut, we hebben analisten, videoanalisten, we hebben analisten om de wedstrijden te bekijken. Dus we hebben eigenlijk van alles wat. We hebben materiaalmensen. Nou, het is een gigantisch toernooi, dus uh, we hebben ook een hele grote, gelukkige, hele grote en goede staf. Maar dat lijkt me een ongekende luxe voor jongeren, Oranje, of niet? Uh, al die specialisten erbij? Ja, aan de andere kant, uh, er zijn al 12 of 13 jongens die bij Nels zelf al dit gewend zijn. Mm -hmm. Dus als ze dan terug zouden komen in een andere situatie, dan uh, gaan ze misschien mopperen. Dus nu kunnen ze niks zeggen. En u zegt, ja, het is een enorm toernooi. Het past ook wel, zo'n aanpak, bij de omvang van dat toernooi. Want misschien onderschatten we dat in Nederland wel een beetje... hoe groot zo'n EK onder 21 is. Ja, dit is het derde, derde toernooi. Het tweede toernooi, denk ik. Nee, het derde toernooi. Hè. Het WK, EK en dan de, de, de EK van jongeren, derde toernooi, dus dat zeggen we al genoeg. Bemoeit de grote bondscoach, Louis van Gaal, zich er ook mee trouwens. Nee, ik heb met Louis uh, heel goed contact. En, uh, ik heb ook bij de vergaderingen gezeten gezeten. Uh, hij is zeer uh, begaand met, uh, met het lot van de jonge Oranje. Dat vind ik zeer positief. Het gaat tenslotte ook om zijn internationals inmiddels. Hè? Uiteraard. Ik bedoel, hij wil ook zien hoe, hoe die zich ontwikkelen, hoe ze zich gedragen en hoe, uh, hoe ze zich manifesteren bij zijn EK. Want het is alleen maar weer extra voer voor hem naar Brazilië toe. Dus uh, hij is daar heel tevreden mee. Ik ben er heel blij mee. We hebben een heel goed contact met elkaar. Ja. Want ik kan me zo voorstellen, ja, u zit er misschien ook niet altijd op te wachten... dat uh, de andere bondscoach zich er aan bemoeit. Of heeft u toch wel een vrijheid van handelen, zeg maar? Ik laat ik één ding zeggen. Uh, en daar worden wel eens een keer geintjes over gemaakt. Maar verhaal, we moesten absoluut niet met uh, mijn werkwijze, met mijn selectiebeleid. Dat heeft u helemaal aan mij overgelaten en dat uh, respecteer ik ook heel erg. En hij heeft u een blanche gegeven wat betreft de selectie? Dus dat zeg ik al genoeg. Want daarmee doet hij zelf concessies met betrekking tot die trip naar Indonesië. Ja. Is ook zo. En uh, kijk, hij, uh, hij denkt ook na. Nou, hij, hij weet ook dat dit, deze ervaring van deze jonge jongens uh, voor hem ook weer gunstig kunnen uitpakken uh, als ervaring naar uh, Brazilië toe. Israël, het, uh, het organiserende land, daar was vooraf wel het een en ander over te doen. Hè? Politieke spanningen natuurlijk uh, in dat land. Uh, heeft u daar nog op een of andere manier mee te maken? Dat moe ik me ook helemaal niet mee. Ik ben uh, puur voor het uh, technische gedeelte. En wij hebben onze uh, mensen die, uh, die zich daarmee bezighouden. Ja, maar is het een punt van zorg voor de, de KVB. Nee, niet. Nee. U bent alweer wezen kijken daar, hè? want uh, u heeft met Jong Oranje een oefen in land gespeeld in Israël. Wat, wat, wat voor indruk kreeg u daarvan? Nou, dat het uitstekend georganiseerd is. We hebben een geweldig uh, stadion in Pekta Fiqua. Met een, een veld waar ik zelden op gespeeld heb. Zo mooi. Dat, uh, ja, dat vond ik wel heel erg prettig. Viel u alles mee dus eigenlijk? Ik viel me heel erg mee. Uh, u of de KNVB heeft contact gezocht ook met uh, Jordi Kruijven, want die is actief in Tel Aviv. Ja. Daar hebben we mee gesproken en die, uh, nou, die uh, heeft alle medewerkers toegezegd en dat, uh, dat is ook weer later bevestigd. Dus wij trainen uh, op het complex van Maccabi Tel Aviv, de kampioen van uh, Israël. En uh, daar zijn we ook heel erg blij mee. Dan het toernooi. De pool des doods wordt het genoemd, hè? Met uh, Duitsland en Rusland en Spanje. Geduchte tegenstanders. Lijkt erop dat u eigenlijk misschien een beetje in de verkeerde pool bent terechtgekomen, of niet? Ja, je kan ook zeggen, je bent in de goede pool terechtgekomen. Want als je deze pool overleeft, dan, uh, dan ben je al een heel grote stap verder. Maar kijk, voor de ervaring, van die, voor de jongens, zijn deze wedstrijden natuurlijk de beste wedstrijden. Hè. De Duitsland, uh, Rusland, Spanje is natuurlijk fantastisch om tegen te spelen. Drie verschillende typen spelstijlen. En uh, ja, daar moet er gewoon uh, tegen opgewassen zijn. Heeft u al een beeld van hoe sterk die landen zijn? We kennen ze natuurlijk in naam. We weten hoe uh, de A-elftallen zijn, maar juist de jeugdige ploegen? Ja, ik weet, ik heb ze natuurlijk al regelmatig gezien en uh, geanalyseerd. Maar het zijn drie hele sterke landen, kan ik je vertellen. Spanje is een absoluut topland. Duitsland is een topland. En Rusland wordt een topland. Die gaan steeds uh, meer aan de jeugdopleidingen doen. Hè. Er wordt heel veel geld geïnvesteerd. En je ziet ook, onder 17 zit in de finale al tegen Italië. Eh, Rusland heeft zich gekwalificeerd voor deze groep, dus dat zeggen we genoeg. En ze hebben heel veel jongens die ook bij de A-selectie al hebben gezeten. Is er een uh, prognose te doen welke ploegen nou de meeste kans maken om die pool te overleven? Want ja, er gaan grote namen afvallen. Ja, ik daar ga daar geen uh, voorspellingen doen. Ah, u bent wel uitgesproken als het gaat om Oranje, toch? Ja, we gaan voor het Europese kampioenschap. Ja. Daar, daar is gemist van over. Voor u persoonlijk, laatste toernooi bij Jong Oranje. Maakt dat het nog extra bijzonder? Nou ja, natuurlijk. het is bijzonder dat je laatste toernooi is. Dat is een stop als bondscoach voor Jong Oranje, of als coach. Maar daarna komen ook weer allerlei leuke dingen om de hoek kijken. Bent u er al mee bezig? Nee, daar ben ik nu niet mee bezig. Absoluut niet, nee. Dat, dat en komt en allemaal na dat EK? Het, na het EK, daar heb ik de tijd. Kijk, ik kan voorlopig wel eventjes zeggen van okay, even rust... En dan komt er zelf wel iets uh, voorbij fietsen. Een lang gesprek over het EK voetbal onder 21 Edwin Cornelissen was dat met trainer Koppot. Big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now you said your trust is getting weaker, probably 'cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson, and I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more, but after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature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 Tension and diamonds and pearls She the one that makes me feel on top of the world Still I'm lying, I'm a girl, I do it and, and, and then I lie Till there's no turning En toen was die afgelopen. Don't lie van de Black Eyed Peas. We gaan weer basketballen, we gaan weer naar Leeuwarden. Is het nog een beetje spannend, Leon, of loopt de lucht uit de ballon? Nou, ik weet dat jij de wedstrijd niet kan zien, Gio. Nee, en Het inderdaad. lijkt erop dat je het wel ziet. Nee, want het is 42-45. We komen dus van 18-37. 19 punten verschil in het voordeel van Leiden... En ik dacht dat het een soort strikvraag was, maar ik weet dat jij het niet kan zien. En het kan nu 43, 45 worden als George Poels de bonus vrij wordt gooit. Dat doet hij. Ja, dat is 7 minuten gespeeld na de rust. En Leiden is aanvallend compleet ingestort. Verdedigend valt het nog wel mee, want Ares komt puntje voor puntje dichterbij. Dat duurt al wat langer. Maar niet alles lukt. Maar aanvallend is het echt verschrikkelijk wat Leiden laat zien. Dat heeft ook te maken met de verdediging van Leeuwarden. Die... Ja, eigenlijk hetzelfde doet als Leiden. Onder de baas timmeren we alles dicht en schiet dan maar van buiten. Laat het maar zien. Nu, Werther de Jong, die kan niet schieten. Die gaat omhoog. Die maakt ja, een loopfout, dat denk ik ook. Scheidsrechter Zwiep zegt dat ook. er de Jong ging omhoog en kwam weer naar beneden. Dan moet je pasen of schieten, dat deed hij niet. En dan is het nu 43-45. Heeft Aris één keer voorgestaan. Dat was bij 3-0. Verder was het alleen maar kijken tegen een achterstand die heel groot was op een gegeven moment. Maar nu zijn het twee punten en kan het gelijk worden of met een drie punten zelfs voorsprong. Nu wit Hollekamp onder de ring. Past de bal. Ja, kijk, dat bedoel ik. Goed verdedigd van Leiden. Ik kom er met drie man op hem af. Een triple team. Kan de bal niet kwijt pakken hem af. Andere kant Bekkering gaat voor de dunk. Die gaat er niet in, want het wordt een lay-up. En die telt net zo goed als die dunk. 43-47. En dan uh, toont, uh, ja, eerst toont Aris enorm karakter. Maar nu Leiden ook met in uh, ieder geval een score op dit moment. Nog twee minuten in het derde kwart. Wat kan Leeuwarden nog meer doen? kan terugkomen van 19 punten. Uh, Greg Osoek-Soukou gooit een drie punten en raakt helemaal niets. Dat lijkt me ook niet de man om de drie punten te schieten... met zijn lengte en zijn positie. De bal moet rondgaan. Dat is een denkfout aan de, de zijde van Leeuwarden. Maar uh, één ding is zeker... De credits krijgen ze karakter, hebben ze getoond. Nu moeten we nog zien of ze het scoreverloop kunnen ombuigen. Uh, Aris stond heel lang achter, staat nog steeds achter... maar de marge is een stuk kleiner tegen Leiden. 43-47. Toch weer wat spanning daar in De Spanning ook in Limburg, want met het Limburgse voetbal gaat het niet goed. Twee clubs in de na-competitie uh, moeten voorkomen... dat ze degraderen uit de eredivisie. Sander Kleikers is verslaggever bij L1. Hij volgt de vier, Nederlandse, of de vier Limburgse profclubs sinds 2005 op de voet... En daarnaast leidt die wekelijkse discussieprogramma Sport op maandag op L1. Uh, daarin wordt het wel en wee van de Limburgse clubs besproken. Sander, goedenavond. Goedenavond, Geel. Heb jij aan één uitzending in de week dan wel genoeg... als je al dat wel en vooral dat we moet bespreken? Nee, de laatste weken is het echt kommer en kwel. En zouden we echt uh, uren kunnen vullen met uh, meningen over uh, toch deze... Ja voor de Eredivisie-clubs in Limburg, dramatische gang van zaken. Ja, Zullen we dus even langslopen? Uh, nou, het Limburgse voetbal, ik zei het net al, staat er niet echt rooskleurig voor. We uh, beginnen met VVV Venlo, die vechten morgen voor behoud van een plaats in de Eredivisie. Dan moeten ze tegen go Ahead Eagles een achterstand van 1-0 wegwerken. Het is bovendien voor het derde jaar op rij al dat de Venlo-naren zich via de competitie, via de competitie moeten veilig spelen. Is VVV, Sander, wel een Eredivisie-waardige club? Ja, dat is een terechte vraag die je kunt stellen nu, Regio. Uh, als je voor het derde jaar op rij die na-competitie moet spelen... dan kun je die vraag ook terecht gaan stellen. Uh, VVV is de afgelopen jaren in die na-competitie ook steeds door het oog van de naald gekropen... en steeds in extremis in die eredivisie gebleven. Dit jaar is het wel echt peentjes zweten. Uh, deze week donderdag in Deventer van 1-0 van Eagles verloren ging gewoon niet goed en ze moeten dat uh, zonder proberen recht te breien... door minimaal twee goals te maken en dan ook nog geen tegentreffer krijgen. Maar juist dat laatste is in Venlo nogal een groot probleem gebleken dit seizoen. Dus het wordt wel heel erg penibel. En zeker als je kijkt naar de standaard ranglijst in de eredivisie... Hè, 17e, net boven Willem 2. Als je kijkt naar de financiën in Venlo, ieder jaar een groot probleem. Dan is het echt um, ieder jaar weer sidderen en hopen dat ze erin blijven. En dan is die vraag inderdaad meer dan terecht... Je had ja, het over de financiën, Sander. Uh, accommodatie ja. speelt natuurlijk ook wel een rol. Hè? Want ze spelen nog steeds in wat ik altijd een prachtig stadion vind, die ja. oude cool. Uh, aan de andere kant, het is niet echt een stadion waar je als Eredivisieclub, denk ik, uh, op niveau nog mee kunt. Hè? Ik denk dan aan nee, sponsors en dergelijke. Ik... Precies, ze kunnen iets van 8000 man in en uh, ja, ze willen daar heel graag een nieuw stadion bouwen. Uh, de sponsors staan wel nog altijd in de rij, in de businessclub. Die mensen kunnen daar niet meer in, dus willen ze willen zich graag snel uitbreiden. Maar ze wachten altijd op de bouw van een nieuw stadion. Dat zou er bijna van komen in Venlo. Waren niet dat de gemeente Venlo um, vorig jaar er min of meer de stekker uittrok. Uh, en de samenwerking beëindigde met, uh, met VVV. Uh, uh, en als het gaat om de financiering van dat stadion. Ze kwamen niet uit als het gaat om de bouw en de functionaliteit van het stadion. Um, toen heeft VVV gezegd, nou dan gaan we kijken om dat stadion maar te gaan bouwen met particuliere investeerders. Nou ja, daar wordt nu nog naar gekeken zover is het nog niet. Je zult begrijpen dat op het moment dat VVV degradeert morgen, of misschien wel volgende week, ja, dan zullen particuliere investeerders ook wat huiveriger zijn om daar veel geld in te gaan steken in zo'n nieuw stadion. Want ja, het praat toch anders als je met Ajax en PSV op bezoek komt dan FC Eindhoven of Telstar. Ja, zeg een degradatie trouwens hè, van, van VVV, eventuele degradatie moet je dan zeggen voordat het zover is. Heeft dat nog grote gevolgen voor de toekomst van de club? Ja, toch wel hoor Kijk, In proberen ze althans de rust te bewaren door te zeggen... joh, maakt niet uit, het zou een tegenslag zijn... maar wij komen zo snel mogelijk terug En dat stadion willen we echt gaan bouwen. Maar aan de andere kant weten ze ook heel goed dat dat een groot probleem is. Hè. Terugkeren in de eh, eredivisie na een, stad, een stapje in de Jubilee League... is de afgelopen jaren gebleken niet altijd even makkelijk. Je gaat echt een forse stap terug in budgettering, eh, in begroting. Sponsors lopen weg, veel spelers willen natuurlijk weglopen... en zoeken een, een nieuwe club... En om dan eerder um, ja, divisiewaardig weer te worden of te blijven in die Superleague, dat blijkt een helskarwei. Dus ze kijken er echt met angst en beven toch naar uh, de ontwikkelingen die uh, zich morgen in de koers zullen gaan afspelen. Ik kan me voorstellen dat die andere Limburgse club die in degradatie nodig is, Rode JC, uh, die ook ja. uh, die promotiedegradatiewedstrijden moet gaan spelen, um, dat het daar helemaal een ramp voor is. Hè? Want voor die club heeft het een enorme impact, denk ik. Daar is de impact gigantisch groot. Eén, Roda is samen met Ajax, PSV, Feyenoord en Utrecht de enige club die nog nooit in de eerste divisie heeft gespeeld. Dus daar zijn ze ook heel erg trots op. Die status willen ze ook komend jaar voor het 41ste jaar behouden. Maar twee, maatschappelijk gaat er een groot probleem spelen in kerkraden als Roda gaat degraderen. De gemeente Kerkraden zit er voor vele, vele miljoenen in. In garantiestellingen, in hypotheken, op het stadion. Een mooi stadion hè, wel een duur een stadion. stadion. Een heel duur stadion, twaalf jaar geleden gebouwd. En als je ja, Roda gaat degraderen, dan gaat die begroting terug van 10 miljoen euro naar zo'n 6 miljoen euro. Um, dat betekent dat ze de huur van het stadion nog nauwelijks nog kunnen betalen. Dat betekent dat de gemeente Kerkrade als eigenaar van het stadion geld gaat mislopen. Dat wordt dus ook een heel groot maatschappelijk probleem voor, um, voor de overheid in, uh, in Kerkrade. En dus ook voor de burgers die daar rechtstreeks dus eigenlijk geld in hebben zitten. Vele miljoenen euro's. Ja, Nog even over Rode JC verder. Uh, twee jaar geleden wisten ze zich ook eigenlijk nog... Uh, ter nood te redden in die nacompetitie. Hè, toen werd Cambuur ja. na het nemen van strafschoppen verslagen. Eigenlijk kun je stellen dat die club in twee jaar gewoon niks is opgeschoten. Ja, dat kun je stellen voor de twee jaar daarna hebben ze het nog wel redelijk gedaan. Hoor. Daar hebben ze alweer een ze in de middenmoot of misten ze net de play-offs om Europees voetbal. Uh, dit jaar is het wel echt een rampjaar. Hè? Ze hebben met Ruud Brood een trainer aangetrokken als opvolger voor Harm van Veld. Of met de gedachte, we gaan weer voor plek 9 tot 12. Met een beetje mazzel speel je Europees voetbal, althans de play-offs daarvoor. Het is allemaal gigantisch misgelopen in Kerkrade met een hopeloze verdediging. Op Willem II naar Roda de meeste tegengoals ze zijn 69. Nou, dat, dat, nou Veel slechter kan het gewoon niet. krijgen minimaal twee goals per wedstrijd uh, tegen. En uh, aanvallend moeten ze het echt alleen maar hebben van Malky en de Muge. En als die twee het dan net niet op hun heupen hebben, dan gaat het gewoon helemaal mis. En Roda is ook de koning beetje van de gelijke spelen geweest. doet het heel erg goed in eigen stadion tegen topploegen. Maar als er kleine ploegen komen of ze spelen uitwedstrijden, laten ze gigantisch veel liggen. Ja, De plek waar ze nu staan, horen ze niet te staan. hoor. Het is kwalitatief echt een redelijke selectie. Maar um, uh, ja, het is een gigantische domper en tegenvaller dat ze daar op de plek staan op dit moment waar ze staan. Ze zullen echt moeten knokken komen de zondag nog tegen de Graafschap. Uit hebben ze 1-1 gespeeld. Nou ja, morgen maar winnen of 0-0, dat zou voldoende zijn. We praten in dit uur trouwens niet alleen met Sander Klijkers van L1 hè, over die situatie in Limburg. Hij kan het mooi een beetje van de buitenkant bekijken, maar we doen dat ook met uh, Sef Vergoossen. Uh, ooit uh, succesvol als coach met uh, VVV, MVV, Roda JC. Laten dat nou net twee van de drie clubs zijn, uh, of ja, drie van de twee clubs eigenlijk, uh, waar het uh, vandaag om gaat. Uh, meneer Vergroze, goedenavond. goedenavond. Gaat het u aan het hart dat die Limburgse clubs in zwaar weer verkeren? Ja, natuurlijk. Ik, kijk en, uh, ik heb het al proberen duidelijk te maken in het Sporting Limburg verhaal. Uh, want daar ga je dus in zitten, omdat je dus uh, ervoor thuis bent... dat uh, wil je op termijn ook nog eerde in uh, Midden-Zuid-Limburg hebben, dat dat nodig is. Ja, zullen wij de nou, luisteraars is... even bijpraten? Sporting Limburg verhaal, dat is toch de fusie van de Limburgse profvoetbalclubs... omdat echt vier clubs in één provincie gewoon wel een beetje te veel van het goede is? Ja, er is destijds een heel uitgebreid, zorgvuldig onderzoek geweest vanuit het Sporting Limburg verhaal. In de zin van, nou, wat is nou midden in Zuid-Limburg? Ook nog omringd door Genk, eh, Standard Luik, Aken, Gladburg en PSV, Wat is daar nou uit de markt te halen? Nou, dan bleek, dan moest je heel hard werken en ook nog een beetje geluk hebben. Dan een je over 12, 13 miljoen voor één club. Ja, dat is dan een begroting waarmee je zou moeten kunnen redden. Ja. Nou, dat is gebleken toen... Het is, het is niet doorgegaan, helaas. Uh, Sentimenten, hè? Sentimenten, ja. want daar draait het om. Hè? De club zal ja. hun eigen identiteit niet opgeven klopt, alleen ja, ik vind ook uh, ja, hoe je er tegenaan kijkt. Als je zegt, ik vind Jupiter League voetbal aan de bovenkant ook leuk. En ik vind uh, als je onderin de Eredivisie speelt, is er een spanningsveld. vind ik ook leuk. En als we uit de Jupiter League gaan en we gaan naar de topklasse, nou, dan doen we dat maar. En als we uit de Eredivisie gaan, dan gaan we naar Jupiter League, dan doen we dat maar. Dan is, uh, uh, zoals het op het moment gaat, is er niks mis mee. Alleen, als je praat over op termijn Eredivisie voetbal, is gebleken dat als je doorgaat zoals nu, dat je dan heel kwetsbaar bent... En, en dat er een keer gaat gebeuren, dat je toch die stap terug moet doen. En om op de vraag terug te komen, Ja, dat gaat me aan het, aan het hart. Dat vind ik jammer, want ik wil ook uh, voor de provincie... en voor de jeugd en voor de media op termijn ook nog eerder... die visievoetbal hier. Heeft u wel nog steeds hoop op het tot stand komen... van dat Sporting Limburg-verhaal, zoals u het zelf noemt, hè? die fusie? Uh, vier jaar geleden ging het op het laatste moment niet door... En dat was die fusie tussen Roda en Fortuna... Uh, ja, toen waren die sentimenten er, die zijn er nu toch nog steeds? Of? Ja, de hoop is ook helemaal nul, om het eerlijk te ja. zeggen. Nee, ik, ik geloof niet dat ooit zich daar nog iemand de vingers aan gaat branden. Destijds waren we heel dichtbij. Nou goed, de politiek heeft er uiteindelijk toch een, een stokje voor, voor gestoken. Heel erg jammer. Ik heb destijds ook aangegeven, nou, als het straks misgaat, als het al blijkt dat inderdaad dat eredigd voetbal op de manier waarop we nu willen bedrijven niet haalbaar is, dan hoop ik dat die mensen ook uh, opstaan en dan de uh, trekken. Maar ik ben er bang voor. Ja, u bent er bang voor. Uh, wat gaat er dan gebeuren met dat Limburgse voetbal? U sprak net al de vrees uit, ja, het gaat dus niet goed... maar voetbal in de top van de eerste divisie van de Jupiler League... kan ook aardig zijn, maar het kan natuurlijk wel fout lopen ook. Hè? Dat hebben we ook wel gezien aan clubs als Veendam... Uh, noem het dan maar op, AGOVV, Haarlem in het verleden. Ja, ja. ik heb laatst gezegd, ja, de wal zal het schip wel een keer keren... en dan zien we wel wat er uitkomt. maar ja, het is voor mij eigenlijk duidelijk... en er is geen verwijt naar clubs, hoor. En Ik vind dat ze het eh, naar omstandigheden... Ja, gewoon uh, prima doen, uh, alleen ja, het is het hoog boven water houden en je kunt niet doorbouwen. Dus uh, ja, het, het zal alleen maar minder worden en ja, je loopt allerlei risico's in de komende jaren als je niet echt een voetbalbalwerk kunt opzetten. En uh, ja, dat zie ik niet meer, niet meer gebeuren, dus de toekomst zal het wel uitwijzen. Blijft u even hangen, uh, Sander ook trouwens, want we gaan even naar het basketbal in Leeuwarden, die finale van de play-offs, die tweede wedstrijd. Uh, Leon, leiden in last, ik kijk nog steeds niet mee trouwens hoor. Nee, je hebt bijna duizend mensen hier in het Kalverdijkje wel. En die zien, ja, in tegenstelling tot wat we verwachten in de eerste helft, een waar spektakel ontstaan. We hebben nog iets meer dan zes minuten in deze wedstrijd. En het is 55-56. Heel langzaam maar zeker. Komt Ares dichterbij. Liep Leiden weer uit. Tot uh, 49-54. 47-54 zelf was op een gegeven moment. En we komen van een voorsprong van 19 punten voor Leiden. Voor wie het gemist heeft. Nu dus nog één punt verschil. En ja, wat is het verschil? Dat is de Amerikaan Tammy Givens. Hij heeft negen punten op rij gemaakt. Aan het begin van het vierde kwart maakt hij eigenhandig het gat uh, klein. En de laatste bal was een drie punten van van. Jude Paula en die uh, was een assist van diezelfde Sammy Givens. Toon to van Helseren kan niet veel anders doen dan even naar een time-out grijpen. Want ja, heel langzaam maar zeker ziet hij ook. Ja, die winst die vrij zeker leek. Ook gezien het spelbeeld. Want Ares speelde echt ja, heel slecht de eerste 15 minuten van deze wedstrijd. Leek de zegen van Leiden zeker. Maar ja, je zei al, Gio, Leiden in last. Ja, dat mogen we nu volmondig onderschrijven. Al staan ze nog steeds voor. 55-56, wedstrijd 2, Leeuwarden, Leiden. Dan praten wij verder over dat uh, voetbal in Limburg. Het profvoetbal in Limburg. Twee clubs dus in degradatienood. Want dat kun je wel zeggen als je de degradatiewedstrijden moet spelen... tegen clubs uit de eerste divisie. Uh, nog even naar Sander Kleijker nu. We praten ook met Sef van Roossen. Dus uh, de man die heel veel weet van dat uh, Limburgse voetbal. Maar Sander... Uh, wat vind jij ervan dat die hele fusie niet tot stand komt? Die samenwerking gewoon tussen die clubs maar niet tot stand wil komen? Ja, het was op dat moment natuurlijk ook heel erg pijnlijk... want eh, iedereen was ervan overtuigd, het ging door. Er was zelfs al een presentatie eh, van de, de stuurgroep... waar ook ze een grootste deel van uitmaakte... waarin bekend wordt gemaakt... het kindje is geboren en het heet Sporting Limburg. En twee dagen later moesten alsnog de stekker eruit... omdat de provincie toch niet kon nakomen... wat ze moesten nakomen, dat wil zeggen geld betalen. Um, ook omdat die sentimenten daar ook wel een uh, grote rol in speelden. En het blijft wel uh, begrijpelijk, maar ook heel pijnlijk... dat de provincie eh, en ook de clubs toch een beetje de oren laten hangen... naar eh, een relatief kleine groep supporters die niet mee daarin willen gaan... en die mensen daadwerkelijk ook met het leven bedreigen. En je ziet nu... Ja, wat blijft er erover? Ja, Fortuna hangt aan een zijde draadje. Uh, het voortbestaan is zeer onzeker. MVV heeft aan een zijde draadje gehangen en is nog altijd heeft het heel erg moeilijk om uh, op overeind te blijven. Roda heeft het financieel heel moeilijk en VVV heeft het moeilijk. Dus je zou bijna kunnen zeggen, ja, doe je het niet in samenwerking om samen te komen tot één organisatie... dan gaat het vanzelf ooit wel een keer gebeuren, want die clubs kunnen dit niveau waarop ze nu spelen... en deze financiële problemen niet nog jarenlang volhouden. Meneer Van Roos, u bent zelf ook uh, trainer geweest bij, uh, bij MVV... Hè? De, de club waar we het nog niet over hebben gehad. Die spelen ja. trouwens ook in de play-offs. Um, is het wat dat betreft ook vaak een kwestie van... nou, iedereen kijkt gewoon naar zichzelf... en op het moment dat het goed gaat met een club... dat ze er gewoon niet aan willen denken, aan uh, samenwerken. Hè? Want bij MVV gaat het dit jaar in één keer weer... beter dan een aantal jaren geleden. Ja, en, uh, en we heeft op hun manier gewoon de zaak prima voor elkaar. Club heeft een veel betere uitstaling gekregen, ook door de maatschappelijke ondersteuning wat ze doen. Maar, uh, ja, wat Sandro ook al zegt, uh, in, in de winterstop moeten ze toch met de mededeling komen dat ze geen premies meer kunnen uitbetalen. Ja, dat zegt dan uh, voldoende. Kijk, uh, het is altijd zo als je. Uh, ...leuk presteert en, en Fusie komt te sprake, dan is die club altijd die de eisen gaat stellen. Die zegt van nou, we werken wel mee, maar het moet onze naam blijven, het moet ja. onze kleur blijven. De sentimenten gaan dan een rol speelt spelen. Speelt dan ook het is... feit dat het de Hofstad is, speelt dat ook mee? Ja, kijk, ik vind dat die dingen allemaal niet mogen meespelen. Als het gaat om waar gaan we voetballen, dan moet je daar gaan waar je als club... Uh, ...het meeste rendement kunt halen waar, of waar op dat moment het stadion is wat zich leent om op dat niveau te gaan spelen, maar ja, we zijn in Limburg nog niet in staat om de jeugdopleidingen bij elkaar te brengen in een uh, je ja, zeg maar in een in een gezamenlijke jeugdopleiding, waardoor je talenten volop kansen kunt geven, wat ze nu eigenlijk te weinig krijgen. De versnippering hebben we mee te maken, zowel financieel wat sponsoring betreft, maar ook wat kwaliteit jeugdspelers betreft. Dus ja, het is allemaal bij elkaar leuk en aardig. Ik heb het wel eens aangegeven als ik het in onderwijs breng, ja, dan hebben we hier een, een paar uh, middelbare schoolopleidingen, maar we hebben geen universiteit. Nee. Dat is jammer, dat zouden we kunnen hebben en ook nog eentje met heel veel uitstraling. Maar helaas, we komen er niet aan toe en dat is uh, ja, inderdaad wat je ook aangeeft, de sentimenten gaan een rol spelen en we zijn niet in staat op bereid ook om over die horizon heen te kijken. Sander zou het verstandig zijn van de Limburgse clubs om inderdaad eens dus even over de grens te kijken in Genk bijvoorbeeld waar het wel goed gaat. Ja, zeker. Ze kunnen zelfs, om een goed voorbeeld te noemen... binnen een eigen provincie kijken. Weliswaar een andere tak van sport. In het handbal was Limburg jarenlang toonaangevend. Totdat een jaar of tien geleden de drie Zuid-Limburgse clubs... dat was dan VNL in Geleen, BFC in Beek... Allemaal bolwerk, En, in en echt bolwerk waren, maar die eh, dreigden echt uiteen te vallen... omdat ze de financiële middelen niet meer hadden. Uiteindelijk, tegen beter weten in, en tegen de grote sentimenten in van al die supporters... hebben ze toch die drie teams... Een één topteam daarvan geformeerd. Dat heet tegenwoordig Limburg Lions. En die spelen nu al voor derde op één volgende jaar. De finale om het kampioenschap. En niemand heeft het nu nog over. Uh, wat zou ik graag terug willen naar de tijd van Beek Sittard. Of uh, VNL in Geleen. Want zodra je succes boekt met een succesvol fusieteam... zijn al die supporters tevreden daarover. Dus eigenlijk is het doodzonde, blijf ik vinden... dat dat in Limburg in het voetbal mislukt is. Terwijl we zo'n mooi voorbeeld hebben in de handbalsport. Meneer Verhoofsen, praten we er gewoon straks niet meer over... als toch bij de Limburgse club zich handhaven? Nou, ja goed, je kunt er over praten. Maar wat ik straks al aangaf... ik zie niet dat mensen zich daar nog ooit handen aan branden. Je moet... Uh... Uh, ja, het probleem onder ogen blijven zien. Dus ook als clubs wat beter gaan presteren, maar het blijft dan toch een momentopname, want wat we straks ook al zeiden, de clubs zijn op dit moment... En een compliment daarvoor in staat om het hoofd boven water te houden, maar we kunnen niet doorbouwen, we leveren elk jaar iets, iets in. Dus ook als een keer die prestatie wat beter is, dan is het toch een momentopname. Ja. En ja, je moet er toch uh, ja, heel serieus naar kijken en dan is het gewoon zorgwekkend, ook als een keer een club wat beter presteert. Ja, want even gewoon kort door de bocht, uh, stel nou voor, ja, wat ziet u gebeuren? Ik bedoel, het kan ook zo zijn dat VVV en Roda zich allebei handhaven en... Dan lijkt het net alsof er dus helemaal niks aan de hand is. Nou, maar dan zal het het komend jaar, ook door de begroting dus die ze hebben... zal het dus gewoon ook weer vechten worden tegen die 15e plek... er net onder of er net boven. Verder kunnen we helaas niet komen. Er moet structureel dus iets veranderen. Ja, absoluut. Sander mee eens? Ja, er moet echt iets veranderen, maar het zal heel moeilijk zijn. Uh, de clubs hebben het financieel heel moeilijk en uh, zicht op verbetering is er voorlopig niet. Niet in Venlo, want er komt voorlopig nog geen stadion, geen financiers. En niet in uh, Kerkrade, want daar zitten ze echt aan de max qua sponsors en qua supporters. Dus ik zie, dat, uh, ik zie daar niet heel veel verbetering in de komende jaren. Even een levensgevaarlijke vraag aan jullie. Welke, club, welke van de vier clubs in Limburg heeft uh, ja, de meeste overlevingskans? Nou, ik denk, als het, uh, wat Sander ook al zegt, als het stadion, wat eigenlijk in 2013, dus september 2013, dus het volgende seizoen, klaar zou zijn. Nou, dat gaat nu nog een aantal jaren duren, maar als daar het nieuwe stadion komt en uh, het industriegebeuren daar en het gebied waar ze in zitten, denk ik dat uh, Noord-Limburg de meeste kans is. En Sander, ja. uh, jullie ja. zitten in Maastricht natuurlijk, maar ja, jullie zijn er voor de hele provincie, hè? Nee, zeker van de hele provincie. Maar ik geloof, uh, daar heeft zij gelijk. En het achterland in Venlo is net iets groter dan in Zuid-Limburg, waar toch drie clubs proberen in dezelfde sponsorvijver te vissen. Ja, dat gaat gewoon niet. Nee, maar is het, is het dan een rare gedachte? Ik bedoel, maar dat is dan als buitenstaander, iemand die zeg maar van buitenaf in de richting van, uh, van die vier clubs kijkt, om te denken dat een club als Rode JC, dat heeft misschien met de status te maken, maar dat dat de club is in Limburg? Nou, dat is ook wel zo. Roda is ook wel uh, altijd uh, de club in Limburg geweest. Altijd op hoogste niveau gespeeld. Altijd uh, meegedraaid in uh, de subtop van uh, de Eredivisie. Eigenlijk tot pas de laatste jaren. Sinds ook de economische crisis en achteruitgang in Limburg. En Limburg is in Zuid-Limburg waar Roda... Uh, zeg maar actief is, is ook een krimpregio, uh, veel werkloosheid. Dus het is een regio die het ook heel erg moeilijk heeft. Het bedrijfsleven heeft het daar heel erg moeilijk. Dus ja, dat is ook een beetje inherent aan uh, de middelen die ze nu nog maar kunnen genereren. Ze hebben het gewoon heel erg moeilijk in deze periode. Maar ja, sportiefgevaar gaat ook nog eens tegenvallen. Gaan ook sponsors weglopen. Dan is het eigenlijk uh, uh, een, een brok ellende. Meneer Verhoofsen, u bent nu over de grens, hè? geloof ik. Ja. ja. Op een feest? Nee, als een bedrijfsbijeenkomst. Ja, als bekende Vlaming las ik. Uh, gaat u toch niet laten naturaliseren? Nee, nee, nee, nee, hoor. Nee, ik blijf fijn in, uh, in Nederland, Limburg zitten en wonen. Ondanks alle ellende bij de voetbalclubs. Jawel. Oké, okay. Vergoose, uh, dankjewel. Sander Kleijker, ook bedankt. Graag, Graag gedaan. gedaan. Dag. En dan gaan we weer even kijken bij het basketbal natuurlijk. We horen het getoeter al op de achtergrond. Aris tegen Leiden. Leon, hoe is het? Hoe het? Hoe? Ja, spannend. <laughs> op 2 minuut 45, 57, 62. Hoe het gaat, dat doet er allemaal niet meer toe. Want mooi is het niet meer, maar je moet zeggen, er wordt hard gewerkt op beide teams. Het is uh, bijna een boksgevecht aan het worden. Zo fysiek gaat het eraan toe. En dan te bedenken dat het een uh, non-contact sport is. Ik, uh, ik, ik vraag me af hoe die spelers zich na deze wedstrijd voelen. Maar dat is voor over 2,5 minuut. Nu is het 57, 62. Balbezit voor Leeuwarden. De ploeg die thuis speelt en eigenlijk moet winnen. Om de serie levend te houden. Hoewel dat misschien wat korter de bocht is na één wedstrijd. die Leiden thuis won. Maar toch, 2-0 is heel wat anders dan 1-1. Bal moet ingenomen worden. Tjude de Paula, nog 2,5 minuut. Tjude de Paula gaat naar de ring, zoekt Holcombe uh, V. Holcombe V Holcomb op de kop van de driepuntslijn. gaat naar de ring toe, gaat omhoog, wordt een fout op hem gemaakt. Bal gaat er niet in, geen bonusvrije worp. Wel twee vrije worpen voor Hollekamp Vee. De scheidsrechters hebben in zoverre een stempel op de wedstrijd gedrukt dat ze redelijk fluiten. Maar de laatste tijd helemaal niets meer affluiten. Het is een soort ongeschreven regel. Alleen als iemand zijn kop wordt afgehakt dan fluiten we nog. En verder laten we de laatste minuten de spelers het beslissen. Ja nou in ieder geval de thuisploeg zoekt echt de grenzen van het toelaatbare op bij Vlaren. Maar zolang het mag, mag het. Nu die vrije worp die gaat erin van Hollekamp Vee topscorder aan de zijde van de Friese, nee, 14 punten heeft hij, Sammy Givens heeft er 16. Dat is dus de Hij had 9 punten in dit kwart alleen. Maar nu kon ontholding om Veen niet langs zijn, want hij mist zijn tweede vrije vrijhoor. Oh, 10 punten verschil, 58, 62. Kijken of Leeuwarden het verdedigend kan bolwerken. Tegen Arvin Slachter, die de laatste minuten heel sterk zijn stempel op de wedstrijd drukt. Paast de bal rond, komt hij aan de andere kant terecht bij Cunningham. Cunningham terug naar Slachter. De schotklok is bijna weg, moet Slachter het zelf oplossen. Gaat omhoog naar de ring, paast naar buiten, naar Cunningham. Cunningham voor de driepunter en die zit erin. Heel goed uitgespeeld van Leiden. Aan het einde van de schotklok, 58-65, 7 punten verschil. En Leiden gaat in de zone staan. Wordt... Deelwaarde even door verrast, Holcombe Vee met een drie en die schiet hij ook van heel ver binnen. En dan mag je de verdediging toch aanrekenen dat Holcombe Vee iets te vrij lieten. Was het zeven punten is het vier punten. Nog één minuut 48. 4 punten verschil. Arvind Slachter weer met de bal. Als een soort spelverdeler moet hij nu bepalen wat Leiden gaat doen. Paas de bal naar Schakner, Maar die wordt goed verdedigd. Kan geen drie punten schieten. Cunningham wordt nu ook verdedigd. Komt de bal weer bij Slachter. Slachter moet het dan uh, oplossen. Maar hij vindt geen medespeler. Ja, Rolf Bekkering. 2-1-0. Die bal is net op tijd weg. Maar de bal raakt helemaal de ring niet. Is in de handen van Leeuwarden. Holkemvee. Nog 1 minuut 20. 4 punten verschil. Ze hebben een score nodig. Leeuwarden. Holikum gaat naar de ring. Gaat omhoog. Wordt een fout op hem gemaakt. En dat worden twee vrije worpen voor de Amerikaan. Die tot nu toe 6 van de 8 vrije worpen raakschoot. Dat is een aardig gemiddelde. Maar nu worden ze echt belangrijk met nog 1 minuut 17. Vier punten verschil op de klok op het scorebord. 1 minuut 17. Moet even gedweld worden op de grond. Holgem Fee, uh, zijn shirt is uit zijn broek getrokken, die moet hij van de scheidsrechter even terugdoen. Het is dus een enorm rare wedstrijd. Leider begon heel sterk, kwamen 19 punten voor, 18-37. Halverwege was het verschil al kleiner, 30-41. En daarna werd het 43-45. Het werd 55-56. Maar geen enkele keer konden de Friesen eroverheen gaan. Sterker nog, iedere keer kleden ze een klein runnetje tegen van een punt of 6-7. Maar wie weet, uiteindelijk gaat het alleen om de eindscoren. Dat was in de vorige wedstrijd in de 5-mei-hal. Vond dus 36 minuten van de 40 minuten speeltijd. Leeuwarden voor, maar won uiteindelijk Leiden. Ik denk dat Leiden hier, ja, behalve die 3-0, en dat was na 13 seconden, dus tot nu toe op 13 seconden na heel de wedstrijd voor staat. Maar ja, wie weet wat er op het eindsignaal dadelijk te zien is. 63-65, want Holleckum 2 schoot bij vrij Vrije raken. En nu is het publiek in Friesland wel in staat wat geluid te maken. Het moet verdedigend gebeuren. Komt die bal weer bij Slachter. Er is geen spelverdeler, maar hij is wel de baas op het veld aan de zijde van Leiden. Hij wordt hard verdedigd, want er is geen mogelijkheid om te schieten. En er zit alweer aan het einde van de schokklok. 24 is terug naar 4, naar 3. Schachter voor een driepunter. De man die de wedstrijd in Leiden beslist. De bal komt op de voeten van een Leiden-speler. Maar het is Tjude Paula die de bal heeft. En hij raakt hem kwijt, maar er wordt een fout op hem gemaakt. Ja. Ik zeg het was een gevecht om de bal, maar dan mag Tjude Paula naar de vrije worplijn om de wedstrijd gelijk te trekken. En dat is ook dan voor het eerst sinds het moment van 0-0. Belangrijke vrije worpen voor Tjude Paula. Maar er moet eerst weer getweild worden, want er heeft hem op de grond gelegen. Oh nee, Tuurlijk, het is geen vrije worpen, want Leiden was het pas de vierde teamfout. Aris zit op vijf teamfouten. Eén klein dingetje over het hoofd gezien, maar we gaan gewoon verder. Nog 47 seconden. Balbezit voor Aris Leeuwarden, de ploeg die eigenlijk moet winnen. Wat je sowieso moet doen in de play-offs, de thuiswedstrijden winnen. Sammy Givens, de man van het vierde kwart, die krijgt de bal... Hij zal het nu in ieder geval in deze aanval moeten oplossen. Givens in de middencirkel naar Holgem V. Met z'n tweeën spelen ze even de bal rond om een opening te zoeken in de Leidse verdediging. Maar die komt er niet en zit wel weer in de laatste tien seconden. Tjude Paula kan onder het bord misschien naar Poef, maar dat gaat hij niet doen. Komt de bal bij Givens. Vijf seconden, vier seconden. Hij moet het zelf gaan doen met een driepunter. Kets op de ring en de rebound is voor Bekkering. Hele rare aanval. Duurt veel te lang en dan een half geforceerd schot. Er zit in de laatste 20 seconden van de wedstrijd. Er zit geen tijdverschil meer tussen de wedstrijdklok en de schotklok. Kan Leiden de wedstrijd uitdribbelen? Nee, er wordt een fout gemaakt. Dat is dan een tactische fout op 11,9 seconden van het einde. Twee punten verschil. En dan moet er een speler van Leiden naar de vrije worplijn. Leiden dat vandaag 12 op 17 een vrije whorplijn schiet. Over het hele seizoen ongeveer 60 procent schiet. Ja. Dit worden twee hele belangrijke vrije worpen, want bij een verschil van meer dan drie punten, je kan hooguit een drie punter maken. Sean Cunningham, 1 op 2 deze wedstrijd. Als je ze beide maakt is het voorbij, Miss er één, kan Leeuwarden gelijk komen met een drie punter. 63, 65, wordt 63, 66. Het gejuich is van de meegereisde 60 supporters uit Leiden. Wordt het 1-1 in deze serie of 2-0? Jean Cunningham. Een hele belangrijke vrije worp. gaat hij nou nemen. Hij neemt extra de tijd. haalt diep adem. De bal is onderweg. En hij gaat er niet in. Hij mist hem. Rebound Poels en hij gooit de bal in de handen van Wertie de Jong. En Wertie de Jong speelt de bal rond. Ja, George Poels. Wat doe je? Je pakt de rebound, valt op de grond. En gooit hem naar een tegenstander. Een blinde paniek. Ja, en dat is het verschil dan uiteindelijk... Denk ik. George Poels die nog nooit een finale heeft gespeeld. In blinde paniek. Hij heeft de rebound naar de misser van Cunningham. En gooit hem in de handen van Werther de Jong. Dan zijn er nog 7 seconden te spelen. En de bal na de time-out is voor Leiden. Nou, dat was uh, niet zo slim, zullen we maar zeggen, van George Poels. De lange man, 2,12 meter. 12. Hij speelt omdat Gerald Williams... de Amerikaan al heel snel in fouten had. Ook met 5 persoonlijke fouten naar de zijkant is. En uh, dat geeft de kans voor Poels, maar hij, uh, hij kan moeilijk aanhaken bij het niveau, laat ik het zo uitdrukken. De ploegen hebben nog uh, 20 seconden om zich even te hergroeperen in deze wedstrijd. Ja, met name, uh, ik zou eigenlijk niet weten, want Leiden mag Vrije worpen gaan nemen. En 63, 66 met nog 7 seconden, ja dan hoef je er uh, maar eentje raak te schieten en het is voorbij. En volgens mij mag Wurtje de Jong die Vrije worpen gaan nemen, maar ik zie hem zitten, hij zit helemaal achterover. Even op zijn gemak wat te drinken uit de bidon. Gooit de handdoek terug naar de verzorger van Leiden. En nu komen de spelers terug op het veld voor de laatste 7 seconden van deze wedstrijd. 63-66. Een vrije worpen dan voor Wertie de Jong. Als ik het goed gezien heb. de Toon van Helftre geeft nog een keer aan. Nou, geen vrije worpen. De bal gaat naar de zijkant. Nou, dat kan ook. Blijkbaar, de bal moet ingenomen worden door Kerasi. De bal gaat naar de handen van Cunningham. Dan is er gelijk wel een fout. En mag Sean Cunningham door de fout van Tjude Paula twee vrije worpen nemen? Zijn we één seconde verder op de schotklok. Dan wordt er even weer Het is hier nogal warm in dat Calverdijk. De spelers van Leiden willen een time-out gaan nemen zonder dat er een officiële time-out wordt aangevraagd. Dat mag niet van de scheidsrechter. Er moeten vrije worpen genomen worden. Holgem die roept wat tegen Sean Cunningham. Kunnen we hem tegenwoordig in het bezit van een Nederlandse paspoort omdat hij Nederlandse voorouders heeft, kijken wat hij doet met die vrije warpen. Die zit erin. En ik denk dat dit einde de wedstrijd is. Want vier punten inhalen of vijf als hij die tweede raak schiet met nog zes seconden op de schotklok, dat is onmogelijk. En dan kan Leiden een voorschot nemen op het derde kampioenschap in de geschiedenis van de club. Die tweede vrije warp zit er ook in. Dat doet er eigenlijk niet zo toe. Al neemt Erik Braal weer een time-out. Dan kan hij nog een keer iets bedenken. Maar vijf punten goed maken in zes seconden ik weet niet of, uh, of hij in wonderen gelooft. Maar Het lijkt mij niet. En het lijkt me ook onwaarschijnlijk. Aris Leeuwarden dat de huid duur verkocht heeft in deze wedstrijd, ook in de eerste wedstrijd. Maar vooraf was al een beetje duidelijk dat de ploeg goed kan basketballen, maar inhoud tekort komt. En dat is eigenlijk ook nu weer de conclusie. Ze doen goed mee. Ze doen erg goed mee tegen een ploeg als Zorg uh, en Zekerheid Leiden. Maar ze komen eigenlijk net één speler tekort die iets extra's kan brengen. En dan brachten zichzelf dit keer nog in een heel moeilijk pakket door slecht aan de wedstrijd te beginnen en 19 punten achter te komen. Maar 2-0 in deze serie lijkt me onoverkomelijk. Met het volgende duel in Leiden komende dinsdag en dan donderdag weer terug hier in Leeuwarden in het Kalverdijkje. Spelers komen nu het veld weer op, scheidsrechters komen het veld weer op. En dan kunnen de laatste seconden van zo'n wedstrijd lang duren. Maar ik vraag me af wat Erik Braal nou gezegd heeft tegen zijn spelers. Want ja, 63, 68, wat wil je doen? Vijf punten verschil. En nog zes seconden. Het lijkt me schier onmogelijk. Hij kan heel snel een drie punten schieten. Beetje filosoferen, echt in één, twee seconden. Dan leiden de bal uit na te nemen, een fout maken. Hopen dat ze missen en nog iets van een driepunter schieten. Nou dat, dat ja, nou tikt de tijd al weg, Jude Paula met een verre driepunter. Die gaat er nog bijna in ook, maar die gaat op de achterkant van de ring. Die kets naar de helft van Leiden. En dat betekent dat Leiden de tweede wedstrijd in de Best of Seven-serie in Leeuwarden dit keer wint. Thuis was het 75-74, hier in Kolverdijkje wint Leiden met 68-63. Spannende slotfase van die basketbalwedstrijd in Leeuwarden. We zijn bijna aan het einde gekomen van de derde uur van langs de lijn. Het is inmiddels uh, drie minuten voor tien op de zaterdagavond. En straks in het laatste uur dan komen we met de nabeschouwingen... van de sport van vandaag. Onder andere de ontknoping van Olympia's Tour... gewonnen door Dylan van Baarle. Daar gaan we over napraten. De Rugby Sevens, het toernooi in Nederland. Dat gehouden is een reportage daarover. En we, praten, of we maken een reportage over Teun de Nooijer. En natuurlijk ook alle stemmen, alle nabeschouwingen van het basketbal... dat u zojuist hoorde. Dat allemaal aan de andere kant van Ster Nieuws en Ster. Tot zometeen. Ondertussen op de redactie van De Overnachting... Diederik van Vleuten. Hij staat eerst in de kleine komedie... en dan komt hij naar de hotelkamer. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1... Wat een begenadigd verteller en wat is hij grappig. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Diederik van Vleuten. Ja, ik kan niet wachten tot hij er is. Kunnen we alvast niet beginnen. De Overnachting. Zometeen vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle Kanten. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Britains Spring Symphony op 3 juni. Klassiek op zijn Brits. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl Oh, wat is dat lang geleden dat ik aan zee was. Spaar uw vakantiegeld en bezorg 10.000 eenzame ouderen een heerlijk dagje uit. ASN Ideaalsparen is goed voor mens, dier en klimaat.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 Dit is Radio 1.